Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Dichter met het NOS-journaal. De telecomconcern KPN heeft het vierde kwartaal ruim een miljard euro winst gemaakt. Dat is bijna vier keer zoveel als in het vierde kwartaal van 2008. De winst is vooral het gevolg van een eenmalig belastingvoordeel. Verder is er flink gesneden in de kosten. Het afgelopen jaar werden bij automatiseringsdochter G-Tronics 1400 banen geschrapt. De omzet is het afgelopen kwartaal met ruim 9% gedaald naar 3,4 miljard euro. De Verenigde Naties houden in maart een donorconferentie voor Haiti. Dat is besloten in Canada, waar de ministers van Binnenlandse Zaken van 20 landen bij elkaar waren, om te praten over de wederopbouw van Haiti na de aardbeving van twee weken geleden. Haiti zelf wil de wederopbouw gaan leiden... maar het land rekent daarbij wel op grootschalige steun uit het buitenland. Op de donorconferentie conferentie in maart moet er een uitgewerkt hulpplan liggen. Verwacht wordt dat de wederopbouw zeker tien jaar gaat duren. In het gewerkte in Peru zitten zo'n 2000 toeristen vast... na de zware regenval van de afgelopen dagen. Door aardverschuivingen en modderstromen... is de spoorlijn bij de oude Inca-stad Machu Picchu geblokkeerd. Het leger gaat de toeristen met helikopters evacueren... In het gebied zijn zo'n 3000 Peruanen dakloos geraakt. Twee kwamen om het leven. Verscheidene archeologische attracties zijn door het natuurgeweld zwaar beschadigd. In Sri Lanka zijn de presidentsverkiezingen begonnen. Er zijn 70.000 agenten ingezet om ongeregeldheden te voorkomen. Waarnemers uit binnen- en buitenland houden in de gaten of alles wel eerlijk verloopt. Er wordt een nek aan nek race verwacht tussen de huidige president Ratja Pakse en zijn grote rivaal Fonseca oud opperbevelhebber van het Sri Lankaanse leger en oorlogsgeld. Justine Henin heeft de halve finales bereikt van Australian Open. In Melbourne versloeg ze de Russische Nadja Petrova in twee sets. De 27-jarige Henin speelt weer sinds januari... nadat ze anderhalf jaar niet had getennist. Het weer is koud met minima tussen min 5 en min 10 graden... Later vandaag zonnig bij maximaal rond min 2 graden... waardoor de wind voelt het aan als min 10.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 Vandaag uh, Tears for Fears. Tenminste voor de CFM-luisteraar, laat ik het dan maar zo zeggen. Want, uh, tussen 12 en 12 had ik al een uh, nummer uitgezocht uh, van Tears for Fears. En dat was Late on so Low, Tears Roll Down. Maar dit was een andere versie van uh, de heren. En dat was namelijk Change. Zondag in Kennemerland op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandvoort 1069. Dit is zondag in Kennemerland.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 Evacuate the dance floor van uh, Cascada was dat. <coughs> Dan gaan we weer eventjes uh, het uh, lokale nieuws eens even bekijken. Het regionale nieuws bij eigenlijk. En bij een overval op een praxisfiliaal aan de Bergmanstraat uh, uh, is gisterochtend rond 7 uur een medewerker van de bouwmarkt daar neergestoken. Meerdere daders overvielen de bouwmarkten om er daarna met een onbekende buit vandoor te gaan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 Maar ditmaal door een valpartij uit de kop van de wedstrijd... was weggevallen beslag op de vierde plaats. De Duitse Hanka ja Jazeker, ook die is uh, nog altijd uh, actief... Uh, eindigde als vijfde. Het is een beetje uh, zeg maar de plaaggest van Marianne Vos. Zowel bij het veldrijden als op de weg...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 Take a look what I made now, baby. It's all. Me.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 From the middle to the top,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 Het uh, werd gelijk en dat betekent dus ook uh, voor uh, Sparta. Dus één punt erbij. En net zoals Den Haag, dat ook één punt uh, vergaart. En Herenveen, dat gisteren won, dat is dus net buiten bereik voor de, uh, voor, uh, de Spartanen. Want Herenveen uh, staat dertiende en Sparta staat dus nu veertiende met 19 uit 19. Daaronder staan Nek met 16 uit 19.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 The base.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 Ik het vind, ga ik nooit meer weg. Ik hou vast, laat nooit meer los. Schoonheid vind je onderweg, open je ogen. Nice to meet them, I